That's the way we spell New York Right on, out of sight, man Right on, uh, right on Yeah, right on Hey Jim, Jim Just a minute, y'all I want to ask you something I want you to spell something for me, Jim Can you do that? Sure, John But well, I want you to spell for me New York John, why you asking me to do that? I just want you to spell New York, Jim Well, alright, I'm gonna go ahead, man N-E-W-Y-O-R-K That's New York, man No, Jim, you've made a mistake, Jim I'm gonna teach you the right way And the proper way to spell New York Well, go ahead, John A knife, a fork A buckle and a cock That's the way we spell New York, Jim. Yeah. You see, I'm a dynamite. So all you got to do is hold me tight because I'm out of sight, you know? Because I'm a dynamite. Whenever time I walk in the rain, man, oh man, I feel a pain. I feel a burning pain, keep on burning in my bloody brain. I've got cocaine running around my brain. I've got cocaine. Running around my brain. I want your big soul brother and soul sister. I want you all my time because I'm a mind. Yeah, I've got cocaine. Running around my brain. No matter where I treat my gang. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De Nieuw-Vlaamse Alliantie stevend af op een monsterzegen bij de parlementsverkiezingen in België. De partij van Bart de Wever haalt volgens de eerste prognoses minstens 29% van de stemmen.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 In Amsterdam is vanmiddag geprotesteerd tegen homogeweld. Dat gebeurde bij het Homo Monument op de Westermarkt. De actie was niet georganiseerd door het COC, maar was een initiatief van de homogemeenschap zelf na een derde geweldsincident tegen homo's binnen een maand. Onder de aanwezigen waren ook waarnemend burgemeester Aschert... en korpschef Welte van Amsterdam. Ze vinden dat rechters zwaardere straffen moeten opleggen bij geweld tegen homo's.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 De zonde is geland in het zuiden van Australië, waar het moet worden geborgen. Op het WK voetbal in Zuid-Afrika zijn vandaag twee wedstrijden gespeeld. Slovenië won met 1-0 van Algerije. En Ghana won ook met 1-0 van Servië. Straks is nog de wedstrijd Duitsland-Australië. Het weer bewolkt en droog. Morgenmiddag meer opklaringen, maar ook een lokale bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Na morgen wordt het zonniger. Dit was het NOS. In cirkel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 Sweeney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 She Makes me proud of something about her.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 Zon, oh, los, dier,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 Het lage bassin, het grote bassin, iedere zo ongeveer um, een totaalinhoud van ruim 900 kub samen. De ene was 425 en de andere was 525 in inhoud kubieke meters. De bovenkop heeft men toch weer...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 Wet and a freight train running through the middle of my head. Only you cool my desire.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 I'm doing what I can, but I can't So you know no, that's bit no, too no, hard to explain no! Let me see you move like